uur. met het NOS Journaal. In Hees bij Os is een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum onrustig verlopen. De ME heeft het plein voor het gemeentehuis ontruimd waar een kleine duizend betogers waren. Agenten werden bekogeld en er werd met vuurwerk gegooid. In Hees zijn al een tijdje protesten tegen de komst van een AZC waar plek is voor 500 vluchtelingen. Zo werden vorige week nog twee dode varkens neergelegd... op de plek waar de opvanglocatie moet komen. Bondskanselier Merkel krijgt steeds meer kritiek op haar vluchtelingenbeleid. Vooral na de gebeurtenissen in Keulen klinken er veel negatieve en dreigende geluiden. Volgens ex-voorzitter Storber van de CSU... moet Merkel haar positie in het vluchtelingendebat nu veranderen. Anders heeft het fatale gevolgen voor Duitsland en voor Europa. Ook onder de bevolking verliest Merkel steun. Nog maar vier op de tien Duitsers zeggen dat ze het goed doet. Vorige maand was het nog bijna de helft. IS heeft een Syrië gebied veroverd bij de stad Der Al-Zor in het oosten van het land. Strijders van de terreurgroep profiteerden van een zandstorm en daardoor waren ze onzichtbaar voor de Syrische luchtmacht. IS zou gisteren een bloedbad hebben aangericht in al-Zor. Volgens de Syrische regering zijn daar dit weekend... zeker 300 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Bij een lawine in de Franse Alpen... zijn vijf militairen uit het land om het leven gekomen. Zes anderen raakten gewond, van wie er drie slecht aan toe zijn. Zo'n 50 militairen waren op een hoogte van 2000 meter op trainingskamp. De lawine trof een groep die buiten de piste aan het trainen was. Schaatsers mogen zich opmaken voor de eerste marathon op natuureis. De KNSB beslist morgenochtend of de primeur naar Noord-Lagen gaat... of naar Haaksbergen. Het ijs moet in ieder geval 3 centimeter dik zijn. Het weer vannacht gaat er tussen de 4 en 10 graden vriezen. Morgen eerst overal zon. Later vanuit het noorden meer bewolking. Er kunnen buien vallen met lichte sneeuw of regen... bij maxima rond het vriespunt. En dit was het. Zin in Zandvoort? Zandvoort.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 Ja, denk je ook dat... Uh... Ik ja, ja, ja, wil één ding zeggen over die... Ja. Uh, nou ja, het, het want Het was een beetje... Denk je nou, zo'n voorganger... Veel mensen denken, voorganger is met je luizenbaan. Wat moet je nou helemaal doen? En je krijgt je geld toch wel? Maar dat was helemaal niet zo. Want het was juist een heel erg uh, arme... Uh,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 Ook, en godsdienstonderwijzer, dus die twee taken ja, ook, die hij ook. hier doet, die ja. deed zijn vader ook. En hij had ook een broer, Abraham, ja. die in de Obrechtstraat in Amsterdam uh, de nieuwe synagoge uh, de, de, de rabbi was. En dat ligt weer bij mijn school. Dus ik kom ja, ik daar met mijn schoolklas uh, uh, op excursie in de synagoge. En dan blijkt dat daar de broer van, van onze mouw, zou ik maar zeggen, uh, ook uh, ja. uh, rabbi was.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 in het grote hotel was... en dat die al zeven jaar ervaring hadden... of langer, om allerlei Joodse dingen te vernielen. Um, dat is toch wel opmerkelijk. En dan heb ik al die Duitse stukken ook gelezen... en dan ben ik er ook voor naar Niels geweest. En, uh, nou, ik heb uh, geprobeerd het ons steen boven te halen... Ja, ja. maar dat is dus uh, duidelijk... Uh, uh, er komt niet een eenduidig antwoord nee. uit. Je kan alleen zeggen... kijk, in die Duitse correspondentie... blijkt, als het tenminste klopt...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 Natuurlijk vergelijkbaar in de conclusies. Dat Scheveningen net zo'n soort plaats als, als Zandvoort. Nog veel uitgebreider trouwens. Omdat er ook nog veel langere tijd al jonge ja. mensen kwamen. Maar dat, dus dat verhaal, maar dat het hele verhaal verteld wordt. En niet alleen maar van de ondergang. En dat is natuurlijk het verhaal dat we verplicht zijn om ook te vertellen. Maar dat is niet het enige verhaal.